10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Onder de PvdA-kiezers is ruime steun voor het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren sloten. Het blijkt uit een onderzoek van TV-programma 1 Vandaag.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 In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Groningen de graafschap eindigde in 1-1. Jones zette Groningen in de eerste helft op voorsprong. Anko Jansen maakte in de 69ste minuten gelijkmaker voor de graafschap. Het weer? Vanavond en morgen bewolkt en regenachtig. Temperatuur van 10 graden op de wadden tot 20 in Limburg. Zondag ook regenachtig. Koninginnedag grotendeels droog, met ook zon. Het kan een graad of 20 worden. Dit was het NOS-journaal.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 Goedenavond, Edith Bos is weer Europees kampioen judo in de klasse tot 70 kilogram. Voor de vierde keer alweer een mooie prijs natuurlijk, maar het is vooral een mooi eikpunt. Ik weet gewoon dat ik nu goed bezig ben en nou gaan we weer door met investeren en dan uh, gaan we hard op weg naar Londen. We gaan Edith zo dadelijk bellen. Natuurlijk ook veel voetbal. Na vier tropen jaren neemt trainer Pep Guardiola afscheid van FC Barcelona op een verrassend moment... Maar Ronald Koeman, die kent hem goed, die snapt het wel. Het is vaak ook moeilijk het moment te bepalen als je zo succesvol bent... en die club op zo'n uh, hoogte hebt gebracht. En ik denk dat Pep denkt dat dit het juiste moment is. We praten straks verder met correspondent Edwin Winkels... over Guardiola en over zijn opvolger Tito Villanova. En een Nederlandse in de finale van een WTA-tennis-toernooi. Daarvoor moeten we terug naar 2006. Goede tweede service gespeeld, zeg. vol risico gespeeld. Die bal is eruit en een kruidzek uh, viert dat. Nou, ik wacht bijna dat ze zich achterover liet vallen, maar dat was misschien te veel gevraagd. Ja, Michela Krajcik, Theo Bakker, is lang geleden. Zes jaar geleden Michela Krajcik in Rosmalen. Maar nu is Kiki Bertens erin geslaagd om de finale te bereiken in Vest. Dat ligt in Marokko. We gaan kijken of zij straks de telefoon opneemt. Dat er meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. En We gaan er straks natuurlijk ook bij praten over Groningen. De Graafschap eindigde in 1-1. Onze verslaggever Henk Kok is nu druk bezig om wat mensen bij de microfoon te halen. Daarover dus straks meer. Eerst naar het mooie Nederlandse succes. Op de tweede dag van de Europese kampioenschap judo. Edith Bos veroverde de titel in de categorie tot 70 kilogram. En bij de mannen laten we dat niet vergeten, was Dex Elmond goed voor een derde plaats. In de klasse tot 73 kilogram. Maar we gaan eerst praten met de winnares van het goud... die in de finale te sterk was voor een Poolse klies. Er werden geen punten gescoord waarop de arbiters het besluit namen. De vlaggetjes gingen omhoog voor Edith Bos. Dag Edith, goedenavond. Goedenavond. Hoe heb je het gevierd? Nou, nog niet. Ik uh, zit nu nog te eten... want ik ben net pas terug van de doopcontrole... en ik uh, zit nu carpaccio te eten met een, uh, en met een wijntje te drinken. En dat is, ja. de, dat is de manier waarop je het viert? Ja, nou, morgen moeten nog, uh, morgen moet nog uh, mijn andere vrienden uh, judoen. En uh, voor hun wil ik er ook nog zijn. Dus ik ga dadelijk lekker naar bed. En dan uh, gaan we morgen lekker een wijntje drinken met z'n ja. allen. Wat voor gevoel hou je er zelf aan over? Aan die uh, EK-titel? Ja, nou, een titel is een titel. Dus dat is echt heel erg mooi. Maar ik besef het nog niet helemaal. En het is gewoon een bevestiging dat ik goed op weg ben uh, richting Londen. En dat we nu uh, straks weer volle bak doorgaan. En uh, ja... En dan zien we het wel. Is dat ook een beetje de reden dat je het nog niet helemaal beseft... en misschien ook zelfs niet, niet heel erg blij kan zijn... omdat die focus juist op de Spelen ligt? Ja, ja. De ik is ondergeschikt uh, aan het grote doel dit jaar... en dat is de Olympische Spelen. Maar ik denk dat je niet beseft dat je toch gewoon... Europees kampioen geworden bent. En dat, dat komt nog wel. Maar ik heb ook niet het gevoel dat ik een Europees kampioenschap... geïrood heb, omdat ik gewoon... ja, toch een paar weken ziek geweest... en de voorbereiding was niet helemaal je van het... En ik, ik heb een hele andere periodisering dan dat ik het normaal heb. Dus ja, het leek wel een soort van World Cup die ik geroot heb. Alleen uh, is het dan gewoon een uh, Europese cup, zeg maar. Ja, nou ja, goed, als je dan zelfs Europese kampioen uh, kan worden. Wat was het dan wel niet geweest uh, uh, als je helemaal fit was geweest? Dan was het heel overtuigend geweest, denk ik dan. Of is dat niet zo logisch? Ja, nou ja, de eerste twee wedstrijden waar je heel overtuigd bent... De halve finale en de finale wat minder. Ik was wel overduidelijk sterker en beter, maar het punt kwam niet echt. Ja, dat zegt wel iets over de kwaliteiten die ik heb. En uh, ja, daar ben ik ook wel blij mee. En het geeft ook wel een boost. En, uh, ja, ja, ik, uh, ik, ja ik, ik, ik zet het gewoon nog allemaal niet helemaal. Het is gewoon leuk en uh, uh, het geeft de moed voor de komende drie maanden, want die gaan nog zwaar worden. Ja, die, uh, die, uh, die polsen. Uh, tegen wie je uh, gejuddoerd hebt in de finale. Geen punten, jij geen punten, dan de golden score. Ja, wat voor conclusie trek je daaruit? Nou ja, op zich niks, want ze kon helemaal niks. Alleen, ik was wel echt op zoek naar een punt. En dat is dan niet gelukt. En op een gegeven moment in de golden score, het was nog een minuut... en dacht ik, nu ga ik geen risico meer nemen. Want op beslissing ga ik hem zeker winnen. En als ik misschien nog een... Uh... Een rare aanvaldoel word ik misschien nog overgenomen. Dus dan heb ik het zeker voor het onzeker genomen. En op dat moment denk je wel, oké, okay, het is wel een Europese titel... en die wil ik niet weggeven. Ja. Dus waar uh, dus waren technics. het zegt niks. Uh, fysiek was ik echt zoveel sterker en het kon helemaal niks. Dus ik had ook wel het gevoel dat ik partij onder controle had. En uh, Ja, weet je, een EK-titel is een EK-titel... en niemand vraagt daarna hoe je het gehaald hebt. Je haalt het gewoon en dat is het belangrijkste. Ja, zo is het. Um, 2004, weet je nog, en de Spelen? Ja... 2004, ja, en de Spelen. Je was ja. je eerste EK-titel en toen Zilver op te Spelen. Nu weer een ja, EK-titel in een Olympisch jaar. En dan uh, ben je dan tevreden met Zilver? Ja, dat uh, kan ik nu nog niet zeggen. Maar uh, ik ga natuurlijk voor het allerbeste. En ik ga natuurlijk voor goud. Uh, Laten we het daar over drie maanden nog eens over hebben. Ja. Hoe ga je er naartoe naar die Spelen, uh, qua voorbereiding? Nou, we gaan nu, ik ga eerst even lekker een paar dagen vakantie vieren. En dan, uh, en dan ga ik, uh, gaan we heel veel trainingstages doen. We gaan beginnen in China, we gaan nog naar Praag, we gaan nog naar Spanje. En in Nederland hebben we nog trainingstages. Dus eigenlijk is trainingstage op trainingstage af. En uh, ja, het gaat gewoon in één uh, volle bak, volle vaart door uh, naar Londen. En uh, ja, dat, uh, dat is prima. Ja, goed. Uh, dank. Is het trouwens gezellig in Tjeljabinsk? Ja, het is echt, uh, echt de bom hier. Het is echt super gezellig. Er is helemaal niks te doen. Maar goed, dat komt alleen maar de prestatie ten goede. En uh, ik zal mijn leven lang uh, Celia Dings onthouden, omdat ik daarvoor de vierde keer Europees kampioen ben geworden. Dus dat is dan wel weer mooi. Ja, zo is dat. Nou goed, M uh, maak het niet te laat. En dankjewel voor nu, hè? Oh, ze is al weg. Goed, lijn weg. Edebos was dat. Dan uh, de medaillewinnaar bij de mannen, Dex Elmond. Die is straks bij de Olympische Spelen een belangrijke troef voor de Nederlandse ploeg. Uh, vandaag ging het mis in de kwartfinale en moest hij het hebben van de herkansingen. En daarom vroeg Theo Plasjaar of Elmond nu had verloren of gewonnen. Nou ja, ik denk in de kwartfinale verloor ik uh, goud. Uh, ik deed de partij niet goed, maar daarna heb ik me goed herpakt en uh, brons gewonnen. Dus uh, ik denk wel positief. Positief over die herkansing denk ik inderdaad. Ja inderdaad. Uh, ik bedoel, we uh, uh, gaan zitten huilen en uh, denk van ik heb niet gewonnen. Ik kan niet meer verder, maar je kan je ook weer pakken en, uh, en uh, derde worden. Ik bedoel, een vriend van mij zei, ja, je hebt al vaak genoeg ben je ook al vijfde geweest. En dat is ook niet leuk, dus ik heb wel een goed gevoel aan overgehouden. Het gaat over die partij tegen die Italiaan, waarin je het weggooide. Terecht verloren of een beetje op beslissing van de scheidsrechter? Ja, ik, ik weet het niet. Ik zou het terug moeten zien. Maar ik denk uh, dat het een beetje in het midden zat, dat ik het niet goed deed... en dat hij een beetje de scheidsrechters mee had. Dat denk ik. Hoe goed of hoe slecht uh, was je vandaag? Ja, nou ja, in die partij was ik dus niet zo goed als ik normaal ben. En in de rest van, van de partij was ik gewoon wel goed. Past zo'n EK in de voorbereiding op die Olympische Spelen? Uh, nou ja, ik, ik zie de EK zie ik echt wel los van de Spelen. Maar natuurlijk leer je van, uh, ik weet nu welke dingen, puntjes uh, ik moet aan, aan moet werken. Dat weet Maarten nu ook. En uh, ja, daar gaan we gewoon mee verder. Kracht, conditie, dat zit wel goed? Ja, dat zit wel goed. Ja, dat, uh, daar heb ik wel een goed uh, gevoel over, ja. Wat ga je nog doen in de komende drie maanden? Ja, keihard trainen, ja, dat is duidelijk. We uh, nee, gaan keihard trainen, we doen stages, in Korea, uh, Minsk, uh, Spanje, Praag of zo. En ja, maak me Nederland nog ergens, een weekendje of zo. Gewoon keihard trainen, misschien een toernooitje als het nog ergens tussen past, maar, ik denk het niet. Maar gewoon uh, veel trainen. it's now or never this is a game I play it will be so much better so much better yeah but you just Press and play this game with me, kwart voor tien, Radio 1. Pep Guardiola, de meest succesvolle trainer van Barcelona, vertrekt na dit seizoen. De trainer die Barcelona 13 prijzen bezorgd in de afgelopen vier seizoenen. En er kan er volgende maand zelfs nog eentje bijkomen als de bekerfinale wordt gespeeld. Final trainer Ronald Koeman, die met Guardia samen speelde bij Barcelona, hij kent hem goed. En mijn vriend had dit al wel een beetje zien aankomen. Ik weet van Pep dat hij zichzelf nooit heeft gezien als... Als een Ferguson van Barcelona. En, en, en. Dus dat verbaast me niet. Is het jammer voor Barca? Ja, want... Uh, de club heeft uh, dankzij uh, ook de trainer uh, op een ongelooflijk hoog niveau gespeeld. En, en de prijzen gewonnen. En, en ja, dat, dat. maar aan alles komt dan ook het eind. En, en, ik denk dat het, uh, en, en daar kan ik verder niet over zeggen, omdat ik niet allemaal de redenen weet. Maar... Het is vaak ook moeilijk het moment te bepalen als je zo succesvol bent... en, en die club op zo'n uh, hoogte hebt gebracht. En, en ik denk dat Pep denkt dat dit het juiste moment is. En dan de persconferentie van Guardiola zelf. Hij vertelde waarom die vertrekt. hij vertelde waarom die vertrekt. Je moet niet meer Je moet die leven, passie, energie zo nodig ...per contagiar tantissimes coses, sobretot als teus jugadors... ...per que puguin cada partit demostrar que tenen la capacitat ...per seguir gaudint, disfrutant I jo li recupere. Prachtige taal, toch? Dat uh, Katalaans. Edwin Winkels in Barcelona. Goedenavond. Goedenavond, Robert. Wat zei hij net? Ja, zijn Katalaans van het kleine dorpje Sant Pedor... ...in de binnenlanden waar hij vandaan komt. Hij zei dat, uh, dat hij zelf niet meer de motivatie heeft, of het gevoel heeft om, om de spelers de kracht en de inspiratie te geven, om, uh, om van het voetbal te, te genieten zoals ze de laatste jaren hebben gedaan. En dan moet je uh, op tijd weten dat je, dat je moet terugtrekken als je dat niet meer kan. Hm. Hij zit er helemaal doorheen, hè? Fysiek gezien. Of ja, fysiek gezien misschien nog niet, want hij ziet er nog altijd uh, goed uit, maar misschien geestelijk. Dat hij je gewoon op is even. Ja, mentaal. Het is een, uh, een prachtige baan natuurlijk, uh, als je al die prijzen wint, maar uh, Warriola was een trainer die, die echt 24 uur uh, met de ploeg bezig was. Heel af en toe veroorlofde hij zich een uitstapje met zijn vrouw en zijn kinderen... in een theater in Barcelona of naar een concert. Maar eigenlijk uh, ja, hij is hij een totale voetbalgek. En, en dus was hij altijd met het team bezig, voorbereiden van wedstrijden, nieuwe dingen uitvinden... Um, ja, een club als Barcelona, de druk altijd enorm groot. Hoe goed en mooi je ook voetbalt. Uh, je moet wel elke keer blijven presteren. De hele wereld keek uiteindelijk naar, uh, naar Barcelona. De hele wereld had zijn mening over de club. Ook over Guardiola zelf. En, en hij merkte, zei hij, in, in oktober eigenlijk al. Dus bij eigenlijk het begin van dit seizoen. Uh, dat hij het niet daarna nog een seizoen zou kunnen opbrengen. Eigenlijk in hmm. oktober, november heeft hij de beslissing al genomen om, om er nu mee te stoppen. Ja, dus uh, even vooral de duidelijkheid, het heeft niets te maken met uh, het feit dat het kampioenschap voorbij is en de uitschakeling in de Champions League. Nee, juist in tegen. Deel. Want er waren de mensen die hoopten, dus zijn eigen spelers bijvoorbeeld, die hoopten dat hij toch door zou gaan. dachten: van nou ja, hij wil niet met twee van dit soort teleurstellingen, nederlagen afscheid nemen. Dus pakte er een jaartje aan vast om, om echt op je top met een Champions League of wat dan ook uh, afscheid te nemen. Maar uh, nou ja, die beslissing was nog veel eerder genomen. Hij kon, ze, hij kon die alleen niet aan de spelers zelf meedelen. Hij ze, want dan zou het seizoen heel anders voor ze zijn geweest. Dan zijn ze niet op dezelfde manier gemotiveerd. Dus hij heeft altijd zijn mond gehouden. Alleen de voorzitter en technisch directeur, Zubi Zareta, die, die wisten dat, uh, en, en verder absoluut niemand. Nee. Um, je zei net van, ja, ze, ze, ze hoopten dat hij uh, nog zou blijven... Om, dat, om niet zo afscheid te nemen. Hoe graag wilden ze dat hij blijft? Oftewel, hoe ziek zijn ze dat hij weggaat? De spelers zijn heel erg ziek. Vandaag bij die persconferentie zag je tussen de journalisten zag je iets van zeven, acht spelers zitten onder de, de vier aanvoerders. Pujol, Xavi, Iniesta, Valdez. Die wilden er toch allemaal bij zijn. De laatste weken werd iedereen, alle spelers, voortdurend gevraagd naar de toekomst van Guardiola. En ze zeiden allemaal, nou, we steken onze hand in het vuur dat hij blijft. Het is, het is onze coach. Andere mensen, zoals Ibrahimovic, die hebben er wel eens laat dunkend over gedaan. Dat, dat de Guardiola een soort vader is. Een, een, een pastoor met, met allemaal hele trouwe volgelingen. Maar dat waren ze ook. Want ze waren overtuigd van, van zijn kunnen. Dus de voetballers, uh, Messi bijvoorbeeld, die niet bij die persconferentie was. En er werd gevraagd waarom is hij er niet bij. En die via Twitter liet weten van, ja ik wilde niet dat de rest van de wereld mijn tranen zag. Uh, zo droevig ben ik dat uh, dat Riola weg is. Ja. Kan je proberen te, te schetsen in het kort... wat hij voor Barcelona heeft betekend? Als coach, dan niet als voetballer, maar in zijn periode als coach? Hij is Wat hij zelf zei... Uh, dat is eigenlijk misschien een goed voorbeeld... Uh, het voetbal van Barcelona is een soort uh, uh, Sextijnse kapel. Michelangelo die heeft het ooit geschilderd. En voor hem is dat Kruif. Daarna zijn er mensen gekomen die het alleen maar geperfectioneerd hebben. Dat was Rijkaard, uh, vond hij. En, en daar is hij bijgekomen. Hij heeft echt het voetbal van vroeger, wat ooit door Kruif... het aanvallen voetbal in Barcelona is ingevoerd... heeft hij tot... tot in de puntjes geperfectioneerd. De hele wereld heeft het kunnen zien. Sommigen vonden het uiteindelijk zelfs saai en vervelend. Maar ja, alle echte voetbalkennis vinden dat dit soort dit, dit het ultieme soort voetbal is. En Wat hij heeft gedaan is vooral het vertrouwen terugbrengen bij Barcelona. Dat was een club die natuurlijk toch altijd aan, aan nederlagen dacht. Uh, wat hij heeft voor gezorgd dat bijvoorbeeld afgelopen dinsdag toen ze werden uitgeschakeld of zaterdag toen ze werden uh, verslagen door Real Madrid dat het publiek opstond en met applaus de, de, de ploeg uitgeleiden deed. Dus de mensen hebben gewoon vertrouwen in deze ploeg gekregen... en, en hebben genoten van dit voetbal. Ja, dat was inderdaad opmerkelijk. Um, dan Tito Villanova, die gaat het overnemen. Die man die kennen we hier in Nederland als degene... die de vinger van uh, Mourinho ooit in zijn oog kreeg. Hij is volgens mij ook nog... Uh, was hij dat ook, die, die uh, nog ziek is geweest? Ook nog, ja, er uh... is ja, dus dit jaar een tumor uh, in een klier in de nek bij hem verwijderd. Ja. Um, wat vind je van de keuze voor hem? Aan de ene kant een hele logische keuze. Uh, voorzitter Sandro Rosé zei vandaag van... ja, iedereen kent de filosofie van de club en wij vinden dat er maar één trainer is die die filosofie kan voortzetten. En dat is Villanova. Villanova is... Uh, ja, het zijn eigenlijk... Uh, Guardiola was, was gezicht naar buiten toe. Maar het is altijd een twee-eenheid geweest. Uh, zoals vroeger een beetje bijvoorbeeld Rijkaard en Tenkater... dat we Barcelona waren. Dat je, ziet eigen... ook, sorry, ik maar je ziet het ook bij iedere wissel, hè? Voordat er gewisseld wordt zie je ook oh. op tv... gewoon Guardiola eerst met hem overleggen... Ja. of het nee. verstandig is om het te doen. Het is absoluut een twee-eenheid die, die ooit... Uh, 30 jaar geleden, bijna 30 jaar geleden... werd geboren in de Massia, de jeugdopleiding van Barcelona. Want dan deelde zij het stapelbed... Uh, waar alle jeugdspelers van 13, 14 jaar uh, op een kans wachten. Uh, Guardiola brak door, Villanova niet. Die, die heeft altijd bij mindere ploegen gespeeld. Maar op het moment dat Guardiola werd benoemd... Uh, tot trainer van Barcelona B... heeft hij gelijk Villanova nu bijgehaald. Omdat dat zijn, zijn, zijn tweelingsgeest is, zeg maar... in het, de gedachte over het voetbal. Dus wat dat betreft is een hele logische keus. Het is een man zonder ervaring voor het leiden van, van zo'n team natuurlijk. Maar aan de andere kant... Uh, ook absoluut niet die ervaring. Die, die was een coach van een B-elftal, werd voor de Leeuwen geworpen... en uh, we weten allemaal hoe die het gedaan heeft. Ja. Het, het is ook wel een hele clevere keus. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Want in feite verandert er dus niks. Er komt geen nieuwe trainer die zegt... Ik, moet, ik wil een nieuwe staf, ik wil een andere dokter... ik wil dat we anders gaan eten, ik wil een nieuwe, een nieuwe spits aantrekken. Eigenlijk verandert er niet zo heel veel. Nee, de spelers, net zoals met Guariola dwepen ze ook met, met Villanova. Ze, ze, ze hebben zijn ze ziekte van dichtbij meegemaakt. Hij is een maand is die weg geweest uh, door die operatie. Uh, ze hebben hem met hem meegeleefd. Het is een, het is een totaal vertrouwen natuurlijk. Uh, hij heeft wel een probleem, Villanova. Want een van de dingen die Barcelona moet gebeuren: je moet blijven vernieuwen natuurlijk. Er moeten spelers weg, er moeten andere spelers komen. Uh, en, en hij zal nu die beslissingen moeten nemen. De, de vraag is. Is het zo'n sterke vent? Kijk, tot nu toe, Wariola was het gezicht naar buiten toe, die was voor alles verantwoordelijk. En, en kan Bilanova dat ook. Maar de spelers zijn natuurlijk uh, eigenlijk blij dat, dat dat er niet ineens een. Uh een Bielsa van Athletic Bilbao. Fantastische trainer trouwens. Ja. Of een Luisa Rieke van Roma. Eh, dat die ineens uh, alles daar overnemen. En, en willen omgooien. Ja, ja. Is het denkbaar dat... Uh, Guardiola die zal nu even zijn rust pakken. Even de accu opladen. Dat hij bijvoorbeeld over een jaar gewoon terugkomt? Ja, hij zei dat... Uh, hij is nu volledig leeg, dus wat je zei, hij moet zich uh, opladen. Hij zegt, ik ga nu echt niks doen. Uh, hij zegt, ik heb er vertrouwen in dat, uh, dat die leegte me heel goed uitkomt. Dus we zijn met enorm veel andere interesses, dus hij zal niet in een zwart gat vallen. Hij zegt, en, en, maar er komt een tijd, en dat weet ik zeker. Ik hou zo van het voetbal, ik wil gewoon weer gaan trainen. De vraag is waar je in de wereld bij een club uh, op een manier kunt gaan werken zoals die Barcelona heeft gedaan. Van de week tegen, uh, tegen Chelsea speelde en begon die de wedstrijd met negen spelers uit eigen jeugd. Ja, dat is een volledig model wat al jaren bestaat. Dus uh, omdat ergens anders bij Chelsea bijvoorbeeld of bij Inter Milaan te kunnen introduceren, dan, dan heb je heel veel jaren voor nodig. De vraag is wat, wat voor een uitdaging hij zal uh, aannemen... om te bewijzen dat hij als trainer een goede trainer is. Ja, maar de vraag was, zie je hem terugkeren bij Barcelona? Bij Barcelona? Nou, iedereen zegt van... als hij terugkeert ooit bij Barcelona... dan is dat als voorzitter. Dus een soort uh, bekkenbouwer, zeg maar, die bij ja. Bayern München... Die, die alle rollen daar heeft vervuld... En, uh, maar daar is hij nu nog. Uh, misschien te jong voor. Hij, hij houdt nog te veel van het voetbal om in een kantoor te gaan zitten. Maar ik zie hem wel ooit. Als, uh, inderdaad, als voorzitter van Barcelona terugkeren. Ja, maar niet meer als trainer, hè? want dan kan het eigenlijk alleen maar slechter worden. Nee, dat is één keer. De, de, deze drie, vier seizoenen zijn absoluut uniek geweest. Weet uh, ja. je 13 prijzen gewonnen. Twee Champions Leagues. En twee wereldbekers. Drie uh, Ligas. Primera Division. Uh, dat is bijna niet te overtreffen. Ja. Nou goed. Toch weer spannend om te zien hoe Villanova het gaat doen. En zo blijft het boeien... Altijd daar. Hè? Ja, altijd. Het uh, houdt nooit op. En net wat jij, ik denk dat de spelers hem een prachtig afscheid willen uh, geven eind mei als ze een hele mooie wekenfinale tegen Atletico de Wielbouw spelen. Zo is het. We kijken er naar uit. Dankjewel. Edwin Winkels vanuit uh, Barcelona, over Guardiola die dus vertrekt daar. Dan naar het Vaderlandse voetbal. De Graafschap heeft weer een puntje bij uh, kunnen schrijven in de eredivisie. divisie. Um, uh, Eén voor de nummer voorlaatste is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Uit bij Groningen werd het 1-1. Mede, uh, dankzij een prachtige goal van Anko Jansen, die op vrije wijze de gelijkmaker binnenschoot. Jeroen Elsof, die sprak met hem. Ergens ver op de achtergrond horen we het uh, legioen van de Graafschap nog zingen en springen. Komt er jouw goal? Dat moet een lekker gevoel zijn.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 Was dat gevoel, er, eh, ondanks de kans die Groningen ook in de eerste helft kreeg... misschien in de eerste helft ook al, dat je misschien denkt... nou, als we wat meer aan het voetballen toekomen, dan, dan is er misschien meer mogelijk? Ja, zeker. Nou ja, je weet dat, uh, dat Groningen ook niet in, in een makkelijke situatie zit op dit moment. En daar moet je gewoon gebruik van maken. En dan moet je durven voetballen. En ik denk dat we dat in de, op een gegeven moment in de tweede helft wel gedaan hebben. Ja, bij dit soort doelpunten uh, moeten we toch de vraag stellen, we hem nog eens... Ja, uh, volgens mij werd de bal op het middenveld onderschept en we konden eigenlijk gelijk de aanval overnemen. En ik krijg de bal op de rechterkant. Ik maak snelheid en uh, ja, ik heb hem eigenlijk vrij voor mijn rechter en dat is mijn goede been. En uh, ja, dan denkt denk mijn verdediger natuurlijk ook dat er een voorzet komt, dus ik kap hem naar binnen. En ik schiet hem in één keer met mijn linker in de verre hoek. De manier waarop je kapt, uh, dat is al schitterend. Ja, nee, goed. Uh, ik heb hem net teruggezien en uh, volgens mij was hij wel aardig. Ja. Is het een uh, split second gedachte, wat er dan gebeurt? Ja, nee, je denkt er niet over na. Ik bedoel, als je, als je, als je dat kan, dan, uh, dan speel je niet bij de graafschap, denk ik. Dit is een goed punt, uh, maar de echte finale is woensdag, hè? Ja, goed. Uh, ik bedoel, uh, we hebben nu een, een punt gepakt uh, wat nog belangrijk kan worden. En uh, goed, uh, woensdag moeten we vol voor, de, voor, vol voor, uh, voor een resultaat gaan, en uh, daar heb ik alle vertrouwen in. Want woensdag speelt de Graafschap thuis tegen Excelsior. De nummer laatst die nu op uh, twee punten staat. Komend weekend speelt Excelsior uit tegen uh, Vitesse. Dat is morgenavond al. Uh, zaterdag dus kwart voor acht. De Graafschap speelt dus uh, nog ergens om in tegenstelling tot Groningen. Dat is na de 1-1 van vanavond wel klaar. En kan terugkijken op een uh, teleurstellend seizoen. Vooral na de winterstop werden veel punten verspeeld. En ook vanavond gingen dus mis. Opnieuw een domper voor de trainer Pieter Huistra. Ja, natuurlijk. Als je uiteindelijk met 1-1 van het veld stapt... naar alle kansen die we vooral in de eerste helft gehad hebben... is het een teleurstelling. Dat is duidelijk. Uh, hadden we hadden hier vandaag die drie punten op moeten pakken. Is dat uh, de enige conclusie die je trekt? Uh, dat jullie hebben verloren dat je te veel kansen mist? Nou ja, kijk, eens de eerste helft spelen, vind ik goed. Uh, de graafschap uh, ja, la, laat je eigenlijk niet aan de bal. We hebben heel veel balbezit in de eerste helft. Uh, je creëert ook flink wat kansen. Ja, uiteindelijk maak je er een hele mooie. Maar ja, eigenlijk had je toen al het verschil moeten maken. Hoe frustrerend is dat, wederom? Ah, dus, uh... Kijk, als we de rust in gaan hebben we met z'n allen een goed gevoel. Hè? Dan voel je dat je de wedstrijd in de grip hebt. Dan voel je dat je, dat je, dat je de baas bent op het veld. En uh, nou, Dan wil je dat natuurlijk de tweede helft op, op diezelfde manier door uh, laten gaan. We weten natuurlijk ook hè, dat de Graafschap vecht voor die laatste kans. Uh, dat zij wat meer risico gaan nemen, wat sneller druk zetten. Nou, daar moet je dan goed mee omgaan. En ja, Dan zie je toch ook in de tweede helft het angst in de ploeg uh, sluipen. En, uh, dan durven ze niet meer die bal vooruit te geven. Kiezen ze voor de veilige bal en dan spelen de tegenstander in de kaart. Die onzekerheid hè, die erin sluipt, omdat je zelf de kansen mist. Je, je, je ziet het, uh, het publiek ziet het, iedereen ziet het gebeuren. Jij ook als trainer. Uh, wat, wat moet je er nou mee? Nou ja, daar da, da moet je op een gegeven moment moet je daar met z'n allen doorheen. Uh, daar moet je die tweede maken, dan moet je die derde maken. En dan moet je ook heel goed blijven verdedigen. Ja, het verdedigen achterin was, was op zich goed. Alleen voorin kregen we er niet meer genoeg druk op. En uh, ja, dan geef je de graafschap net even te veel... Uh, ruimte om ook op te bouwen, om die bal ook aan die zijkanten te krijgen. Ja, en dan uh, ja, kun je ook een, een, een, een, een goal tegenkrijgen op de manier zoals we hem vandaag tegenkregen. Hele mooie actie van de speler van de graafschap. Maar ja, het mag in ieder geval, eigenlijk mag het niet gebeuren. Het gefluit, uh, die witte sarrupjes, wat doet dat met jou persoonlijk? Nou ja, dat is natuurlijk uh, nooit leuk. Ik begrijp het. Uh, hey, ik ben de verantwoordelijke voor dit, uh, voor dit team. Ik ben een uh, makkelijk richtpunt daarin ook. Maar tegelijkertijd ben ik ook degene die vol gas moet blijven geven met deze jongens in hun ontwikkeling, in hun vooruitgang. En dat zal ik ook zeker blijven doen. Ja, want uh, kunnen we nu stellen dat het een kleurloos seizoen is geweest voor jullie? Nou, dat we, we kunnen van alles stellen op dit moment. Uh, wat vooral, ik vraag het je. Wat vooral voorop staat bij mij is dat ik een goede eerste helft gezien heb. En een wat meer teleurstellende tweede helft. En ja, aan de hand van al onze bevindingen van de laatste wedstrijden van vandaag. Zullen wij straks heel goed evalueren. Zullen we heel nauwkeurig ook naar volgend seizoen uh, werken? Een plan maken? Zullen we scouten? Zullen we met deze ploeg, hè, met deze club uh, die nog steeds heel ambitieus is. Uh, zullen we volgend jaar een grote stap moeten maken? Op het moment dat het publiek roept om jouw vertrek... denk je dan ook van, dan moet ik zelf ook aan evaluatie, zelf evaluatie gaan denken? Dat moet je altijd als trainer. Je moet na elke wedstrijd, maar ook zeker na een seizoen... moet je heel goed met de hele moet je de koppen bij elkaar steken. Met de, met de directie. En dan moet je het seizoen op een hele goede manier analyseren. En daar moet je met z'n allen je voordeel uit doen. Is het denkbaar dat er dan ook iets uitkomt van, nou, misschien moet ik stoppen? Wat mij betreft niet. Daar zuidelijk, Pieter Huistra in gesprek met verslaggever Jeroen Elshoff. Ja, en dan in Marokko. Is uh, als Nederlands, uh, tennis succes in de maak? Of eigenlijk mogen we daar al niet meer van spreken? Kiki Bertens heeft namelijk de finale bereikt van het WTA-toernooi in Fez. Uh, het is voor het eerst sinds 2006 dat de Nederlandse de finale haalt. Toen was dat Michele Krajček. Nu dus Kiki Bertens. 20 jaar is dus ze komt uit Wateringen. Ze versloeg een paar uur geleden de nummer 55 van de wereld. Simona Halep. In twee sets. 63 en zes vier. En we hebben het nu aan de telefoon. Ik zeg je goedenavond. Goedenavond. Je, je staat op teletext. Ja, dat, uh, dat is allemaal heel mooi inderdaad. Uh, het is een hele mooie week voor mij tot nu toe. En we uh, hopen dat we morgen mooi kunnen afsluiten. Ja, de, de kop op teletext Pagina 652 Bertens stunt met finale plaats. Ervaar je het ook zo? Uh, ja, ik denk dat je dat wel zo kan noemen. Het is nu uh, mijn tweede keer dat ik een uh, WTA-toernooi in het hoofdtoernooi dan. Ik had vorig jaar in had ik een wildcard gekregen van de organisatie. En nu heb ik me dan via het kwalificatietoernooi weten te kwalificeren. En ja, voor mij was de eerste ronde al, toen ik die won, was het dus voor mij al een hele mooie ervaring, omdat het mijn eerste WTA-winst uh, was eigenlijk. En ja, elke wedstrijd nu uh, wordt alleen maar mooier voor mij. Ja, we, we, we hebben de finale hier um, uh, gevolgd en toen zagen we dat je... Nou, ik wil niet zeggen dat je uitzinnig van vreugde was... maar er kwam wel wat emotie bij je los, hè, toen je die finale had gehaald. Ja, er kwam echt heel veel emotie bij mij los. Het was uh, het punt naar matchpoint eigenlijk... Uh, of het, op het moment dat ik het matchpoint zou gaan spelen... gingen er gewoon heel veel gedachten door mijn hoofd... en was ik heel erg zenuwachtig en... Uh,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 en dat, dat ben je dan ook heel erg bewust. Ook op het moment dat je op matchpoint staat van als ik deze maak dan misschien wel internationale doorbraak. Schiet dat ook door je hoofd? Nee dat eigenlijk niet. Het was meer gewoon alleen van oh ja ik hoop dat ik dit punt win. Want anders dan wordt het dadelijk nog spannend. En dat soort dingen gewoon gaan een beetje door je hoofd heen. Maar ja na de wedstrijd is het natuurlijk alleen maar super dat je het gelijk het eerste matchpoint pakt. Ja. Wie zat er op de tribune? Want je kijkt ook regelmatig naar de tribune. Ja, er is hier een coach mee en uh, die heeft me er doorheen gesleept, ook al heel de week lang. Dus uh, ja, die uh, steunt mij heel erg in de dingen die ik doe, dus ja, dat is altijd fijn. Je klinkt een beetje verrast over je eigen prestatie. Ja, dat is denk ik ook wel een beetje zo. Het was allemaal dit jaar, ik weet, uh, in de trainingen ging het al heel erg goed. En in de wedstrijden was het af en toe gewoon net niet. En ja, eigenlijk valt deze week valt gewoon alles op zijn plek. En ja, is het gewoon een hele mooie week voor mij tot nu toe. Is er een reden voor aan te geven waarom het nu allemaal klikt? Nou ja, gewoon hard gewerkt de afgelopen tijd en goed getraind. En uh, altijd de mensen of mijn trainers blijven zeggen van... oké, okay, in de wedstrijden dus zal het ook een keer komen. En ja, deze week uh, is dat het geval, dus dat is uh, heel mooi. Waar moet dit eindigen? Ik hoop uh, dat dit niet het hoogtepunt blijft van mijn carrière tot nu toe. Ik hoop dat ik nog meer van zulke successen mag beleven. En dan ja, hoop ik uh, nog heel ver te kunnen gaan komen. Waar droom je van? Ja, Het zou natuurlijk heel mooi zijn om gewoon voor mij ook uh, in een kremslam in een hoofdtoernooi te staan. Dat heb ik tot nu toe natuurlijk nog niet gedaan. En ja, dat, is, ja dat, is toch echt, uh, dat zijn toch de echte toernooien. Ja, Je komt er wel dichtbij, hè? Want je bent nu 149ste, geloof ik. En uh, met winst van dit toernooi zou het misschien wel zover kunnen komen dat je de top 100 in gaat. Dat zou heel goed kunnen, ja. Ik, heb me daar op zich, ik hou me daar niet heel erg mee bezig. Want ik denk dat ik dan alleen maar zenuwachtig zou worden vanmorgen. Maar uh, ja, ik zie wel, morgen ga ik lekker spelen de wedstrijd... en dan zien we wel of ik win of niet. En dan zal maandag de nieuwe ranking uitkomen... en dan uh, zal ik eens kijken waar ik zal staan. Ja, het feit dat je zo blij bent nu al met het bereiken van die finale... heeft dat ook gevolgen voor je, voor je houding in die finale? Dat je misschien uh, de zenuwen wat van je af kan gooien? Misschien wel. Het is natuurlijk elke overwinning uh, deze week was al heel mooi... En... Maar toch, uh, na de wedstrijd is het dan wel een beetje vreugde. Maar ik sta toch elke dag weer uh, fris op. En dan gaan we er gewoon weer tegenaan morgen. Wat ons verbaasde toen we zagen hoeveel geld je bij elkaar had geslagen... is dat als je nummer 149 van de wereldranglijst bent... dat het eigenlijk ja, wat heet tegenvallen. Maar dat je, geloof ik, dit jaar uh, 15.000 dollar hebt verdiend. Volgens mij verdubbel je of verdrievoudig je dat als je dit nooit wint. Ja, dat zou heel goed kunnen, inderdaad. Ik, ik, dat, voor mij is dit allemaal nieuw, dus ik zou ook niet weten hoeveel ik precies verdien. Maar uh, ja, het is natuurlijk allemaal heel mooi meegenomen. Gewoon, dus, ja. ja, snap ik. Je ging tot nu toe ja. van, ja, van challenger naar challenger. En nu hopelijk van WTA naar WTA. Maar ho ho ho hoe gaat het nu dan? Hoe bekostig je dat nu dan? Ja, het, uh, gewoon een aantal sponsoren heb ik. Dus dat is gewoon heel fijn uh, dat die mij ook steunen. En ja, het is nu gewoon inderdaad even kijken... welke toernooi ik de komende tijd zal spelen. Misschien uh, inderdaad wat meer WTA toernooien. En dan ja, zullen we zien uh, waar het eindigt. Nou, die sponsoren zullen nu misschien wel in de rij staan. Gewoon via ja, via denk ik. Ja, ja, dat zou wel maar goed kunnen. Ja. ja. Zeg euh, nog even naar die finale. Ken je, je tegenstander? Ah uh, ja, ik ken haar. Ik heb al drie keer eerder tegen haar gespeeld. De Spaanse? Ja, helaas twee keer verloren en één keer gewonnen wel. Dus uh, ja, het zal een lastige wedstrijd worden. Het dus, zijn um, echt de Spaanse speelsters. Ze uh, ja, speelt lange rallies en weinig winnaars en heel veel spin. Dus ja, het zal in ieder geval een zware wedstrijd worden met lange rallies. En ja, ik hoop uh, dat ik morgen ook gewoon net zo goed kan spelen als vandaag. Denk je dat je kan slapen? Ik denk wel dat ik lekker kan slapen, ja. Nou. Met ja, een goed gevoel uh, val ik denk ik in slaap, ja. Heel veel succes uh, in, de, in de finale in Marokko. Heel erg bedankt. Oké, okay, dag. Doeg. Ze va. Nossa.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 na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Mas é que é, abacosa Nossa, nossa, assim você me mata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 A falar. Nossa, nossa, als je me maakt, als me mata, ai se eu te pego ai, ai, se eu te me delícia, delícia, assim você me mata. Te pé, uh! delicia, delicia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein, ha! que delicia, ai, se eu te pego. I zegt je pegel, oftewel... Oh, als ik je te pakken krijg. Ja, wat dan? Wat dan? Het is uh, niet voorbij bij tien over half elf. Uh, Ajax uh, kan dit weekend voor uh, de 31ste keer landskampioen worden. Voorwaarde is dan wel dat uh, de Amsterdamers zelf de uitwedstrijd bij FC Twente... ...witten te winnen. En dat er geen winnaar komt in ontmoeting tussen Feyenoord en AZ. Zo simpel is het. Verslaggever Ragnar Meijer was vanochtend voor ons bij Ajax. Goedemiddag, welkom bij de persconferentie voorafgaand aan de strijd FC Twente-Ajax. De selectie van Ajax stak vanmorgen de koppenes bij elkaar. Graag even jullie telefoons uitzetten of op stil. Het spelen van een gewone Twente-Ajax is toch net iets anders dan een duel dat de kampioenswedstrijd zou kunnen zijn. Kunnen we beginnen met de vraag voor <coughs> Frank de Boer? Nou, wat ik denk wat gaat gebeuren is dat wij gaan winnen, maar dat willen we eigenlijk een wedstrijd. En... Zou iemand die achterste deur dicht kunnen doen, Mark? Dat lijkt me echt. En uiteindelijk uh, is dat het allerbelangrijkste dat wij drie punten pakken. Maar of de, uh, wat er op het andere veld gaat gebeuren. Ja. Misschien te grof gezegd dat het, uh, dat het mij niet interesseert. Het gaat met mij net, wat het meeste interesseert voor mij is dat wij uh, drie punten halen. Met drie punten erbij is de klus linksom of rechtsom bijna geklaard voor de Amsterdammers. En dan haalt de boer voor het tweede jaar op rij een stunt uit. Na een seizoen vol blessure, leed en gekonkel in de Raad van Commissarissen. bleef de trainer van Ajax altijd zichzelf. Maar er waren ook spelers die opstonden toen het spannend werd. Zoals Siem de Jong, Jan Vertongen en Theo Jansen. Nou, ik denk wel dat, uh, dat Siem zich uh, gemanifesteerd heeft. Uh, vooral het laatste al, half jaar. Uh, hebben wij ook uh, niet, niet zeg maar, toegedwongen, maar wel laten beseffen dat, uh, dat hij een speler is die dat, dat, dat kan oppikken. En heeft dat ook uh, ja, nadrukkelijk gedaan, moet ik zeggen. En, ja, hij is samen eigenlijk met, uh, met Jan een beetje ja, de woordvoerders van de, van, van de groep. En, ja, met Theo is, uh, is samen met, met Siem. En, en Jan uh, zijn wel jongens die, uh, die de mondjes roeren in ieder geval. En dat, uh, dat is Theo zeker ook. En daarvoor hebben wij hem ook aangetrokken natuurlijk, omdat hij de ervaring heeft daarvoor. Toch is Theo Jansen kritisch over zijn eerste seizoen in Amsterdam, vertelde hij deze week. Moest winnen. Ja, ik, ik had verwacht dat het, uh, dat het heel direct zou zijn en dat het allemaal heel duidelijk zou zijn hier. En, uh, dat viel me eigenlijk een beetje, ja, een beetje tegen. Ik had verwacht dat, uh, dat, uh, dat alles wel heel duidelijk zou zijn, de regie bijvoorbeeld. En, uh, ja, dat was niet zo. Theo Jansen werd al eens landskampioen bij FC Twente. Zijn trainer Frank de Boer kan voor de tweede keer op rij als coach de titel pakken met Ajax. Maar op de persconferentie van de Boer gaat het nauwelijks over de aanstaande landstitel. Die dan ook pas donderdag gevierd zal worden. Vier dagen na Twente-Ajax en een dag na de volgende wedstrijd die beslissend kan zijn. Ajax-VVV. Ja, het is best wel lastig natuurlijk om over dat soort dingen te praten al. Je weet dat de voorbereidingen moeten getroffen worden door zowel Ajax als door de gemeente. Natuurlijk is het verder weg leuk, stel dat je het zou worden om het direct daarna te doen. Maar ik heb heel veel begrip voor de burgemeester. Kijk, zoals ik mezelf niet in tweeën kan delen, kan de politie dat ook niet. En dus ik heb alle begrip daarvoor. Hoewel ik het zelf al een keer meegemaakt heb dat het een dag of twee later is. Ja, dan is het toch, de sfeer toch weer iets anders. En vooral misschien bij de supporters, maar vooral voor de spelers. Ja, die, die willen dat uiten en willen dat showen. Ze zijn er trots op. En dat is, dat is niet helemaal de ideale situatie, maar we hebben ook begrip voor de burgemeester. Andere vraag nog. Tijdens de persconferentie sijpelt het nieuws door dat Pep Guardiola vertrekt bij Barcelona. Oh. Frank de Boer, oud-speler van de Spanjaarden, zegt dat ze mogen bellen vanuit Spanje. Maar komen naar Camp Nou zal die niet. Ik voel me hier heel prettig. Ik ben net begonnen. En... Ik, uh, om zo'n grote stap te maken en dan ook nog in een andere taal. Natuurlijk, ik ben de taal wel machtig, maar niet zo machtig dat ik uh, helemaal vloeiend spa Spaans spreek. En uh, die jongens even uh, precies moeten aangeven wat ze, hoe ze het moeten doen. En ze kunnen bellen, maar ik, uh, ik zou niet zonder jullie kunnen. Een Mooi einde. Bedankt voor jullie aanwezigheid. Tot de volgende keer. Goed, dat was hem weer. De presconferentie bij Ajax. We gaan doorpraten met Ronald van der Geer. Dag, Ronald. Dag, Robert. Um, wat denk jij? Het, het ging overzakelijk over dat naderende kampioenschap. Maar het is toch geen formaliteit, deze wedstrijd? Het Gaat toch nog wel ergens over? Nee, maar het gekke is dat qua beleving iedereen zich er eigenlijk al mee heeft uh, verzoend dat Ajax kampioen wordt. Hè? De, hoe spannend het ook was in de competitie, dat is eigenlijk wel een zekerheidje. Dus um, ja, het, het, het gekke is dat die spanning wel een beetje weg is. Het moet eigenlijk wel een beetje over, over deze wedstrijd gaan. Het is geen formaliteit, het is een grote wedstrijd. Er kan, uh, kan nog tweede worden, um, Ajax kan nog schade oplopen en vergeet niet dat de laatste jaren natuurlijk Twente en Ajax geduchte tegenstanders zijn... die elkaar regelmatig in de haren hebben gezeten. Dus wat dat betreft zit er ook nog wel een stukje rivaliteit in. En ik denk toch echt dat Twente er alles aan zal doen... dat, dat Ajax geen kampioen wordt in, in Enschede. Dus er zijn zat belangen. Maar het gekke is dat het allemaal in beleving wat kantelt... omdat ja, de spanning een beetje van het kampioenschap af lijkt te zijn. Ja, want het gaat om die strijd om plek twee. Dat is ja, eigenlijk. Ja. Nou ja, daar wordt meer over gesproken, omdat daar uh, natuurlijk veel meer spanning op zit. Daar zijn uh, nog, uh, nou gekscherend gezegd, want Heerenveen kan je nog een beetje mee rekenen. Vijf kandidaten voor. Dat is lang geleden ja. dat, het, dat het zo spannend is geweest. En als daar zoveel deelnemers zijn, ja, dan is dat een spannende competitie. Een rechtstreeks duel tussen Feyenoord en AZ staat symbool voor die strijd. Om de tweede plaats. de volgen aan Ajax op zes punten. Een gelijkspel daar en uh, heeft niemand wat aan. Dus uh, winst is eigenlijk het enige dat telt. Daardoor is het een wedstrijd met veel druk en AZ-trainer Gert-Jan Verbeek die beaantat. Ja, er is zeker druk, maar die moet je ook niet weghalen, die moet er ook zijn. Want daar gaat het uiteindelijk om. Uh, dit zijn de krenten in de pap. Hier, hier heb je 31 wedstrijden voorgestreden. Nou, dan zijn er nog drie wedstrijden te gaan waarin je alles nog in eigen hand hebt. En, uh, en, dat, en, en je weet dat je drie wedstrijden wint, dan, dan blijf je tweede staan. En dat is een fantastische prestatie. Alleen, uh, ja, er zijn tegenstanders die ook uh, de roet het eten kunnen gooien... Die, die jou dat lastig zullen maken. En zeker als het een directe concurrent is. Bij wie ligt de meeste druk bij AZ of Feyenoord, Ronald? Ik denk dat die druk eerlijk verdeeld is. Omdat beide strijden voor iets wat prachtig is... en de club heel veel kan, kan opleveren. Ik zou kunnen zeggen dat, dat AZ misschien iets meer onder druk staat... omdat die club lang heeft meegedaan om het kampioenschap... het woord kampioenschap ook echt in de mond heeft genomen. Lang bovenaan heeft gestaan. Uh, Feyenoord is in opkomst. Uh, elke... Winstpartij is, uh, is er één uh, meegenomen, zeg maar. Maar uiteindelijk zal het, allemaal, uh, ja, zal het allemaal eerlijk verdeeld zijn. En willen ze allebei hetzelfde. Dus zal de druk ook ongeveer gelijk zijn. Ja, druk gelijk. Is er iets te bedenken waardoor uh, AZ wellicht een beetje in het voordeel is? Maar ik zou eigenlijk eerder zeggen dat, uh, dat Feyenoord wat in het voordeel is. Uh, zeker als je kijkt naar deze wedstrijd. Uh, Feyenoord speelt thuis. Uh, laatste wedstrijd, je bent zo goed als je laatste wedstrijd... waarin uh, Feyenoord echt heer en meester was... in het huis van tegenstander ADO en nogal volwassen speelde. En je zou kunnen zeggen dat AZ toch in deze fase... een beetje een, een instabiele prestatiecurve laat zien. En dus nog maar de vraag of men tegen het grote Feyenoord... dat echt, want ik ben daar vandaag zelf ook nog geweest... bulkt van het zelfvertrouwen, of, of, of AZ daartegen is, is opgewassen... Dus ik, ik zou eerlijk gezegd zeggen dat, dat Feyenoord iets wat in het voordeel is. Mm -hmm. Maar ja, het is allemaal koffiedik kijken. en het is, het is eigenlijk nergens op gebaseerd, maar het is een gevoel. Ja, uh, want uh, inderdaad, ze hebben het volste vertrouwen. Vandaag ook op de persconferentie heeft Ronald Koeman dat ook duidelijk gemaakt. Hij herhaalde nog eens de goede prestaties van zijn team tegen andere topclubs. Het is duidelijk dat we tegen de andere grote clubs uh, goede uitslagen hebben gemaakt. Zelfs in, uh, in wedstrijden tegen de grote clubs die we niet gewonnen hebben hadden we meer verdiend. Ajax uit, PSV uit en ook AZ uit. Nou oh ja, laten we hopen dat we het zondag wel krijgen. Maar daar moeten we goed voor spelen, moeten we fris agressief spelen. En dan liggen die mogelijkheden liggen daar. Wij doelden even op AZ uit. Zei hij, oh ja? Uh, nee, nee, ja, AZ, daar hebben ze goed gespeeld. Ja. Alleen uiteindelijk niet gewonnen. Maar dat was de eerste wedstrijd. Dat vindt hij echt een ankerpunt in, in, in, in Feyenoord dit seizoen. Daar heeft hij namelijk voor het eerst een, een tactische verandering gedaan. En was hij heel erg benieuwd hoe zijn team dat zou oppakken. Hoe voetbalintelligent is het elftal? Dat men direct van de een op de andere week zo'n omschakeling kan. En dat kon. En dat was voor hem een teken: kijk, er zit meer in. En Koeman is iemand dat. Dat hij eigenlijk nooit uit, maar dat straalt hij wel uit. Eigenlijk in zijn hele carrière. Dat met dit soort grote wedstrijden... volgens mij zit hij dan aan een tafel te puzzelen, handen wrijvend. En dan is hij, ja, hoewel hij zich misschien nu wel minder zal aanpassen... dan in die eerste wedstrijd, omdat hij thuis speelt... en er heel veel zelfvertrouwen is. Maar toch, hij, hij is in staat om, om kleine uh, details in zijn elftal aan te brengen... waarmee hij een grote tegenstander ontregelt. En daarmee kun je eigenlijk ook wel het succes van Feyenoord verklaren... in grote wedstrijden. En, en nou ja, dat vertrouwen nemen ze wel mee in, uh, in dit duel ook. Ja. Hoe is het met Quiddetti eigenlijk? Daar gaat het niet zo goed mee. Um, het is een keelontsteking geloof ik. Is het nou ge daar is het mee begonnen. Ja. Um, de, inmiddels is er een, een zenuwontsteking. Als ik het allemaal goed zeg. Want Koeman zei zelf ook ik ben geen dokter. Maar even heel erg praktisch. Wat er van de week gebeurd is. is hij is vorige week ziek geweest. heeft een voedselvergiftiging gehad. Zijn weerstand is daardoor afgenomen tot bijna nul. En dan ben, je, ja, dan ben je vatbaar voor allerlei uh, infecties. En die heeft hij gekregen om een zenuw. En afgelopen week, tijdens de training... bleek ineens dat hij de kracht weg was, was in zijn rechterbeen. Dus dat was heel erg schrikken. Nou, er zijn een tal van onderzoeken geweest. En uh, uh, uiteindelijk blijkt het dus inderdaad een infectieontsteking te zijn. Die alleen maar met rust kan genezen. Zo erg uh, moet hij rust houden... dat hij op dit moment echt elke dag in het ziekenhuis is. Men dus echt de voortgang zeg maar, van zijn herstel probeert te monitoren. Maar hij mag zelfs niet op een fiets zitten. Dus elke inspanning... Uh, is, is er één te veel? Uh, er is hem wel gevraagd... Joh, kom even in de kleedkamer zondag, en, maar hou het daar ook bij. En voor de rest uh, ja, is, die er, is die er gewoon helemaal niet. En je kunt je dus afvragen, ja, hoe, hoe lang gaat dat herstel duren? Een um, paar dagen rust en, en snel... De eerste stapjes zou kunnen betekenen dat hij misschien dit seizoen nog uh, actief kan zijn. Maar het lijkt er toch op, als je ook uh, de dokter spreekt, dat het, uh, dat het mh, nou, moeilijk gaat worden. Feyenoord heeft wat dat betreft wel het voordeel dat hij Fernandes het vorige week goed heeft gedaan. Die moet ja. nu ook wel binnen de band blijven natuurlijk en geen gekke dingen gaat doen. Ja, en Elamadi en, en, uh, is er niet. En daar heeft men uh, tegenwoordig een 17-jarige uh, no-nonsense middenvelder ja. voor, Filena. Die nog wel even losgeweekt moest worden van Oranje onder 17, maar dat is, uh, dat is gebeurd. Maar Feyenoord begint wel gehandicapt En dat geldt eigenlijk ook voor AZ. Want uh, de, de centrale verdedigers zijn er niet. Mooi Zander en Viergever. Schorsing en een blessure. Uh, Berends niet. Dus wat dat betreft zullen beide trainers uh, ja wat, wat aanpassingen moeten doen. Ja. Nou, in ieder geval wedstrijd om naar uit te kijken. En dan PSV. Gaat PSV nog een rol spelen, denk je? Ja, waarom niet? Uh, vraag Je af? Je, zou, uh, je bent geneigd om te zeggen... Ja, PSV wint steeds pas in de laatste minuut, maar het wint wel. Het heeft natuurlijk wel al Europees voetbal binnen. Dat heeft het voor op alle andere tegenstanders. Maar het staat maar op één punt van AZ en Feyenoord. Een uitwinnen bij Roda levert uh, ook gewoon drie punten op. En uh, als de resultaten een beetje meespelen... Uh, stel dat AZ en Feyenoord gelijk spelen, dat uh, Twente van Ajax verliest... dan uh, kruipt de PSV gewoon heel stiekem weer naar de tweede plaats. Dus uh, ja, is uh, volmondig het antwoord. PSV speelt ook nog een rol. En heren veen moeten we daar nog over hebben of zeg je nou dan moeten wel heel veel gekke dingen gebeuren willen die nog uh, op plek 2 uitkomen uh, gekke dingen en deze competitie ja. gaan uh, hand in hand, uh, Robert. Ja, ik hoorde dus, uh, het mezelf zelf zeggen, ja. ben <laughs> ja, ja, nee, ja. blij dat je, je je krijgt tien seconden om je te corrigeren. Dat is gelukt. Uh, nou ja, Heerenveen is wel afhankelijk natuurlijk van uitslagen dit weekend. He, normaal gesproken op eigen kracht lukt het niet meer. Met drie punten achter op AZ en Feyenoord. Maar als de uitslagen in, in Fries voordeel uitvallen... moet er natuurlijk nog wel even gewonnen worden in een lastige uitwedstrijd. Op het Kunstgras in, uh, in Almelo. Dat is toch voor, ook voor Heerenveen altijd een, een, een lastige tegenstander. Ook dat elftal loopt een beetje op zijn laatste benen. En daarna, ja, ja, en daarna Twente uit... En daarna. Uh, en een, een, een zondag fijn thuis dan. Uh, 6 ja. Mei. Nou, dat is natuurlijk een heel prettig programma. Ja. Maar uh, uh, nee, ja, je, bent er, uh, je bent er nog niet uit. Het eend over tilde Fat Lady Sinks. En uh, ik heb nog niks gehoord. Jij? Nee, nee. Dat is uh, inderdaad helemaal een feit. Dank je wel. Voor nu. We gaan je ongetwijfeld horen. Komend weekende. Uh, als uh, de competitie wellicht tot een ontknoping gaat. Ik geef u het programma. Zaterdag kwart voor zeven. Herakles Amelo tegen Herenveen En dan om kwart voor acht. Utrecht. Nakbreda, Vitesse. Tegen Excelsior om kwart voor negen. Morgenavond VVV Venlo tegen ADO Den Haag. En dan zondag om half één. Rode RC PSV. En om half drie Twente Ajax Feyenoord AZ. En om half vijf ook nog NEC tegen RKC. Dat is het uh, programma van komend weekende. In de eerste divisie zijn ze klaar. Laatste speelronde is gespeeld. Uh, FC Zwolle tegen uh, Veendam werd 2-0. Emmen Sparta 1-1. Volendam tegen Eindhoven, 3-1. Sport tegen Dordrecht, 2-1. Almere City tegen Willem, 2-1-4. AGO-VV Apeldoorn tegen FC Den Bosch, 2-3. Kambuur Telstra 3-1. En Fortuna Sitter tegen Goa Eagles 1-1. Met een hele late 1-1 van Goa Eagles die heel belangrijk is, vertel ik zo. FC Os tegen MVV werd 0-2. Zwolle kampioen, dat waren ze al. 72 punten uit 34 wedstrijden. En dan eh, tweede Sparta... Met 65 uit 34. En Eindhoven heeft het 63 uit 34. Dan de clubs die na competitie gaan spelen. Dat zijn Sparta, Eindhoven, Sport, Willem II, Den Bosch, Cambuur, MVV en Go Ahead Eagles. En twee bekende namen nemen afscheid van het betaald voetbal. Barry Opdam en Olaf Lindenberg. Ze spelen allebei voor Volendam. Ze hebben hun lange carrière beëindigd. Dan is het ongetwijfeld onrustig in Den Haag. Want de voetbalsters van ADO die hebben de landstitel veroverd vanavond. De ploeg van coach Zarina Wiegman verzekerde zich van de titel... door een overwinning op Telstar van 4-2. En de nederlaag van concurrent FC Twente tegen FC Utrecht 3-0. ADO kwam daardoor op een onoverbrugbare voorsprong van 11 punten. De ploeg uit Den Haag volgt Twente op... dat vorig jaar de eredivisie van de Vrouwen won. Tot zover deze editie van NOS Langs de Lijn. Ik zal even gauw opzoeken of we kunnen vinden wie er morgen in het sportforum zitten. Ja, Maarten Fontijn, niet de eerste de beste. Valentijn Driessen en natuurlijk Ton Boots. Dat is morgenmiddag om half vijf op Radio 1. Zometeen met het met Thijs van der Brink. En daarin Herman van Veen, live. Goedenavond. Woning in de Dag 2012.